...Vemke Wolthuis met het NOS-journaal. Overheid kort geen dwangsom meer te betalen. Volgens minister Plasterk doen veel mensen zo'n verzoek om geld te verdienen... en niet om informatie te krijgen. Er bestaan volgens Plasterk bureaus die mensen helpen... om een onduidelijk WOP-verzoek op te stellen. Als de overheden daarna niet op tijd op zo'n verzoek om informatie reageren... moeten ze een dwangsom betalen aan de indieder. En die dwangsom kan oplopen tot 1260 euro. Plasterk wil een einde maken aan dit misbruik. De kustwacht heeft de hulpdiensten op de Schelling-Ameland- en Schirme Koog gewaarschuwd voor waterhozen. Zo'n waterhoos ontstaat als een windhoos boven zee het wateroppervlak raakt. De politie en de KNRM waarschuwen mensen niet het strand op te gaan. Een aantal waterhozen is al over Ameland getrokken, en er zijn geen berichten over schade. De Tweede Kamer blijft achter de verhoging van de brandstofaccijns staan. Een kamermeerderheid steunt de aanpak van staatssecretaris Wiebes. Die erkent wel dat pomphouders in de grensstreek lagere opbrengsten hebben. Maar voegt eraan toe dat er al langer een trend zichtbaar is van teruglopende verkopen. Hij benadrukt dat de accijnsverhoging van begin dit jaar de schatkist geld oplevert. Volgens Wiebes was de opbrengst van de dieselaccijns in de eerste vier maanden van het jaar 73 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Bij een souvenirwinkel in de Amsterdamse Haarlemmerstraat... is vorige maand een verhuisdoos bezorgd en daarin zat een automatisch geweer. De politie heeft de bezorger van het pakket de afgelopen maand niet kunnen vinden... en doet daarom een oproep om uit te kijken naar de bezorger. Er wordt rekening mee gehouden dat hij niet wist dat er een kalasnikov in de verhuisdoos zat. Het weer, geregeld zon en het blijft droog, maar in het noordoosten kan vanmiddag een bui vallen. Er staat weinig wind, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer bewolking, meer kans op een bui en in het weekend waarschijnlijk stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin.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 Zo, daar zijn we dan weer. Hey, hey, gezellig. Vind je het gezellig? Ik vind het heel gezellig. Vindt u het ook allemaal zo gezellig, Gisantvoort en omstreken? Oh, wij vinden het wel leuk. Ja, maar wel leuk, ja. ja. Oh, nou, wat leuk, wat leuk om dat te horen. Dat ja. u alles zo enthousiast reageert. Ja, dat vind ik maar heel leuk, ja. Aha, goedemiddag allemaal. Ja, goedemiddag. Zo, daar zijn we. Ja, gisteren heb u me even moeten missen, dames en heren. Maar uh, dat komt... Uh, ja, ik zat thuis op een eh, monteur te wachten en zo. Een grote internetstoring en zo. Valt het dus... me nog mee dat je er nou wel bent? Ja, nee, het is allemaal weer keurig opgelost hoor. <laughs> het doet het allemaal weer en zo. Ah, kijk eens aan. Maar uh, ja, zodoende dus gisteren even, uh, even uh, niet. En ik had zo'n mooi programma, want het was gisteren natuurlijk uh, vijf jaar geleden dat Michael ja. Jackson overleed. En ik had voor de vinyljaar, had ik een mooie Michael Jackson uitzending voorbereid. Dat is dan wel heel jammer. Ja, maar doen we ja. volgende week. Dan is het vijf jaar in de week. Toch? Ja, dan is gewoon ja, vijf ja. jaar in de week. Dus uh, we schuiven het gewoon op. Wel ja. Ja, is We zijn niet zo moeilijk, toch? Wel nee. Dus dat doen we gewoon volgende week. En uh, voor de rest. Oh, kijk, daar heb je hem. Oh, daar heb je hem je weer. Oh, jezus, de baas. De oh, baas. de baas binnen. Oh, ja, wat gaan het Een plaatje draaien, een draaien. Gauw, gauw, gauw. Nee, doe <laughs> Uh. Maar in ieder geval echt hartelijk goedemiddag. De begin van de tafel rond de donderdag bij CFM. Je weet het, de hele dag maar liefst live radio bij CFM Zandvoort. Uh, beginnen en dan straks natuurlijk de muziekboulevard live met Bart van der Meer en Hans Wassenaar. Tot zes uur aan toe en dan krijgen we ook nog... Uh... Uh, de, de Alternative FM vanavond. En ook natuurlijk nog tussen App en Vloed Live. Oh, oh, oh, oh. Wat een feest is het vandaag op uh, CFM. Echt wel. Van alles wat. Ja. Een hele lekkere dag gewoon live radio. En right? gaan, wat gaan wij allemaal doen? Wat, wat wij gaan doen. Wij, wat gaan wij doen de eerste uh, twee Nou, ik zet zo de automaten en dan gaan we nu zon zitten. Heerlijk. Goed plan. Broodje erbij, koffie erbij. Vind ik ook. We gaan uh, lekker de muziek draaien. En uh, uh, uh, we gaan ook uh, uh, uh, het regio nieuws natuurlijk. En we yeah. hebben de vrijwilligersvacature van de week. We, we hebben het recept van de week nog. Uh, ja, ja. Oh, het wordt feest, joh. Het ja. wordt feest. Het wordt weer reuze interessant. Ja. Maar ja, dat is er nog wel tijd. Is elke dag. Ja, maar er zijn deze week een aantal drastische beslissingen genomen die een heleboel dingen in Zandvoort wezenlijk gaan veranderen. Dus nou, dat horen we straks in het dat nieuws. Dat gaan dan, we he? straks in het regionale nieuws melden. Ja. Dus blijft u luisteren. Blijf luisteren, blijf luisteren, blijf luisteren. Nou, het programma dat maar liefst vijf dagen per week live op uw radio is. Nou ja, deze week vier dan. <lacht> de uitzondering bevestigt ja, de regel. Ja. Normaal gesproken vijf dagen per week live. Ehm, um, even kijken. Nou, laten we mijn plaat gaan draaien. We beginnen vandaag eens een beetje rustig. John Major. XO. Your love is bright as ever. Even in the shadows. Baby, kiss me.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 Guys is on fire. En uh, daaraan, uh, voorafgaand, uh, daaraan voorafgaand, natuurlijk, het uh, prachtige. Uh, hoe heet het ook weer? Ja, eh. Uh, nou ja. Uh, wat zou ik dan nou zeggen? Oh ja, ex van John Major. Watermat, of zoiets. En dan heet Bullet. Wordt ook mooi bij gezongen, vind ik. Prachtige stem. Geweldig mooie stem. Nou, dan vind ik wel weer genoeg geweest. Dankjewel, uh, Watermat. De groeten en... Ik denk niet dat ik deze vaak ga draaien. Maar goed, oké, okay, uh, hij is nieuw en ik denk ik laat hem u toch even horen. Dan weet je dat. Um, um, uh, uh, uh, uh, nooit die man ook weer. Louis Soares, ja, die, Louis Suarez. Uh, iedereen heeft het daarover natuurlijk, ja. Iedereen heeft het erover. Hij heeft ook een nieuwe plaat gemaakt. Ja, hij heeft ook een nieuwe plaat gemaakt. Dan hoop ik dat hij het doet. Moet ik even afwachten of dat allemaal gaat werken zoals ik wil dat het gaat werken. Maar uh, hij heeft een, uh, een nieuwe plaat gemaakt. Ja, het gaat werken, ook nog. Nou, het um, is een hele leuke plaat geworden hoor. Het ja, is een fantastische plaat geworden. Even kijken waar die staat. Oh, oh, oh, oh. ik had het toch allemaal zo keurig voorbereid. <laughs> Daarom was je vroeger natuurlijk wat slechter in topografie. Hé? Huh? Nee, je, weet, je weet nooit waar alles ligt. Wat nee. is dit nou? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat komt huh? helemaal goed hoor. Ik ja, heb, maar, waar heb je heb dan? hem dan? Ik heb hem al gevonden. Heb je... Ik heb hem al gevonden. Laat eens horen. Het is de nieuwe plaats van Louis Suarez. Bite it. <laughs> Een geweldige nieuwe plaat van. Uh, Louis Suarez. waar is dames de microfoon? Uh, en dat heet Dus uh, Bite Hit. Ja, helemaal. Wat een leuke parodie weer. Uh, wat is daar men daar toch snel mee tegenwoordig? Ik vind het ontzettend leuk. Nou, dit is Bob Marley, Three Little Birds. And the whalers, and every little thing of 12, three little birds. And this is Jackie. Real fine place to start from. He's from Starcraft. to start. En dat was uh, Jackie. Ze heet oorspronkelijk uh, Jackie uh, Jacqueline van Grins, zo heet ze. En uh, het is, uh, ze is begonnen als, als Radio 2 Talent. En nou ja, dat is aardig terechtgekomen. Ja, vind ik wel. Oké, okay. uh, zullen we kijken. Voor Zandvoort en de Regio. Hier is het Regio Nieuws met uh, Dolly en Piri. Ja, goedemiddag luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van donderdag 26 juni 2014. Op de Zandvoortslaan in Zandvoort en Bentveld zijn woensdagnacht verschillende vernielingen gepleegd. Onder andere een bushokje en plantenbakken werden gesloopt. Dit meldt de politie. Getuigen worden verzocht zich te melden op nummer 0900 8844. Zondag aanstaande is er een grote zomermarkt in Zandvoort... In verband met de wereldkampioenschap voetbalwedstrijd Nederland-Mexico om 6 uur stopt de markt eerder. Omdat de markt en de wedstrijd elkaar qua tijd en locatie overlappen, is in overleg met de organisatie van de markt en de gemeente besloten dat de kramen eerder worden opgeruimd. Hoe laat de jaarmarkt staakt, wordt niet vermeld. Afgelopen dinsdag was er een raadsvergadering... en werden er belangrijke beslissingen voor Zandvoort genomen. De nieuwe winkeltijdenverordening bracht bij de VVD geen enthousiasme teweeg. Waarom de openingstijden niet overlaten aan de ondernemers? Het merendeel van de raad kon echter wel instemmen met het idee... dat winkels die open willen zijn tussen 10 uur s avonds en 6 uur s ochtends... bij het college een vergunning moeten aanvragen... Deze kan dan de belangen van de omwonenden meewegen. Het vergaderstelsel is gewijzigd. Na de nodige discussie werd het besluit genomen. Er komen vanaf september drie vakcommissies. Samenleving, ruimte en economie en bestuur en middelen. Die zullen gaan adviseren aan de raad. Deze komen in de plaats van de bijeenkomst gemeenteraad informatie. De ronde tafel verdwijnt als aparte vergadervorm. De splitsing in gemeenteraaddebat en gemeenteraadbesluitvorming vervalt. En er komen, twee extra, of er komen extra steunleden bij. Bij elke raadsfractiepartij mag er voortaan twee hebben. En nu is dat één. De heer Kuipers van D66 werd benoemd als wethouder per 1 juli 2014... Hij neemt de plaats in van de heer Zandbergen. Mevrouw van der Plas werd als raadslid voor D66 geïnstalleerd... in de plaats van de heer Kuipers. En verder kon de raad instemmen met de jaarrekening... van de Regionale Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs... de prioriteiten voor het integraal veiligheidsbeleid voor de komende tijd... een voorbereidingsbesluit voor de zeereep in de bebouwde kom... en het jaarverslag en de jaarrekening van paswerk. De wekelijkse biologische markt gaat verdwijnen. De VVD, die het Raadhuisplein als locatie voor de biologische markt wil behouden... kon het voorstel niet halen. De biologische markt heeft een jaar lang elke donderdag op proef gestaan op het Raadhuisplein. Het college van burgemeester en wethouders concludeerde na afloop van de proef... dat de markt daar niet had gebracht wat was verwacht... en stelde twee andere locaties voor en de marktlui zagen deze niet zitten. Unaniem volgde de gemeenteraad een oproep van VVD'er Kramer. Kramer had ontdekt dat buitenlandse toeristen zonder OV-chipkaart... vanaf 1 juli aanstaande op station Zandvoort-aan-Zee... voor een vervoersbewijs alleen nog terecht kunnen bij een NS-kaartautomaat. Hij vindt dit een zeer klant- en gebruiksonvriendelijke service... Onder meer omdat NS-kaartautomaten geen briefgeld accepteren en evenmin sommige buitenlandse betaalpassen. Zijn oproep aan het college om in overleg met de NS te treden en een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te sturen kreeg bijval van de gehele raad. Ook wethouder Zandbergen stemde in met die opdracht en beloofde zich in te zetten om deze zaak op te lossen. Op woensdag 25 juni om 1 uur, dat was dus gisteren... organiseerde sportservice Heemsteden Zandvoort, de gemeente Zandvoort... en Zandvoort actief voor het derde jaar op rij... een groot panna knock toernooi in Zandvoort. Basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8... konden zich middels voorrondes plaatsen voor het grote eindtoernooi... op het Badhuisplein, waar overigens iedereen... van 7 tot en met 12 jaar welkom was om zich ter plaatse in te schrijven. En dat deed de Zandvoortse jeugd massaal... Tientallen kinderen streden, toegejuicht door vrienden, ouders, grootouders en voorbijgangers, om de titel Panaking van Zandvoort. Na vier uur, één tegen één partijtjes, werd Juryregeerd tot winnaar uitgeroepen. En als verrassing kwam de Nederlands kampioen Panak-knockout Mohamed Boutaka nog even langs om zijn voetbalkunsten te laten zien en de kinderen nieuwe trucjes aan te leren. De organisatie kijkt alweer uit naar de volgende editie. En de kinderen kunnen ondertussen de vakantie gebruiken... om op de pleintjes in Zandvoort te oefenen op de nieuwste voetbaltrucjes. Tot zover het regionale nieuws. Het weer in Zandvoort. Er zijn flinke perioden met zon... maar enkele stapelwolken kunnen ook het buienstadium bereiken... Er is kans op een waterhoos nabij Texel. Later op de middag geen buien meer. De temperatuur stijgt naar maximaal 20 tot 21 graden. En vlak aan zee wordt het 18 graden. De wind is zwak en veranderlijk, maar gaat vanmiddag vanaf zee waaien. De komende nacht neemt de bewolking toe. Het blijft nog wel droog. De meest zwakke wind is oost tot zuidoost... en de temperatuur zakt naar circa 11 tot 12 graden... Vrijdag is er vooral in de loop van de dag kans op een bui met onweer en de temperatuur stijgt naar maximaal 20 tot 21 graden en de wind ruimt naar het westen. Tot zover het weer. Straight line. I never thought, never thought that I run into you. Don't you know, don't you know that you? same melody Just Digging you, but you had taken. Dat heet uh, Clap for the Wolfman. Oh. Clap for the wolfman. Yes. En daarvoor hoorde u de nieuwe single van uh, Crystal. Het, uh, het meisje uit Zandpoort. Dat uh, hoge ogen gooit. En dat, nee, maar dat heet Clap I'm in Love. En dat is haar nieuwe single. Jawel. Een gezellig liedje trouwens. Lekker. Oké. Okay, een lekker blij zomerliedje vind ik het eigenlijk. Ja. Dat is wel lekker. Crystal dus. En I'm in Love hoorde u daarvoor. Zo, u mag weer uh, uw lei en uh, stift, en, of pot, en potlood en papier, of pen, of diepmachine, of weet ik veel. klaarleg Dic Dicteerapparaatje. Ja, dat kan ook nog. Ja. Ja, dat kan ook nog. Ja. ja, opnameapparatuur. Opnameapparatuur kan <laughs> ook nog. Nou, dat komt zo hoor. Ja, op. we krijgen hem. Dat komt zo hoor. Ja, ja, dat ja, komt zo. kom dat komt Zie ze, zie ze. ze, ja. ja. ja, daar komt ze Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com-zandvoortlunch. Dus we gaan lekker eten. Nou, Ik ben benieuwd, uh, Dolly, wat, uh, wat je nu weer voor ons hebt. Ja, zal ik eens voorlezen wat Angela voor ons heeft bedacht? Uh, doe dat eens. Ja, het ziet er weer heel lekker uit. Oh. En uh, volgens mij is het ook redelijk makkelijk te maken. Moet ook hè, met dit weer. Ja, nou, ik hoop dat u allemaal klaar zit met het uh, papiertje ja. en het ja, uh, pennetje. ik zie ze allemaal klaar zitten. Goed zo, dan ga ik nu beginnen met het opnoemen van de ingrediënten. En even natuurlijk melden hoe het recept heet. Het is een zomerse roerbakschotel. Oeh! Hmm. Wat hebben we nodig? We hebben nodig 700 gram krieltjes. Vier tomaten. Drie eetlepels olijfolie. Twee schaaltjes runde reepjes. Ieder van ongeveer zo'n 250 gram. Pro Zit jij nou te smakken? Mm, ik heb nou Hij proeft het al helemaal. En we zijn nog maar op de helft. Ja. Provençaalse kruiden. Een zak Italiaanse groentemix van 400 gram. En een half zakje verse basilicum. a 15 gram. Dan gaan we nu over tot het bereiden van het recept. De krieltjes gaat u in circa 4 minuten beetgaar koken... afgieten en u laat ze uitlekken. Ik heb in... even gewoon de Louis Soares gebruiken... om te kijken of ze beetgaar klaar zijn. <lacht> Intussen de tomaten wassen en in patjes snijden. U gaat dan in de wok de olie verhitten... De runde reepjes, kruiden en na smaak en in gedeeltes ongeveer 2 minuten bakken. Dan schept u de runde reepjes uit de wok en u houdt ze warm. Roerbakmix in de achtergebleven olie ongeveer 4 minuten roerbakken. De krieltjes en runde reepjes toevoegen en nog ongeveer 3 minuutjes meebakken. De tomaatpartjes toevoegen en even meewarmen... Op smaak brengen met zout en peper. en basilicum boven de schotel fijn knipperen. Dit uh, gerecht is heel lekker met stokbrood. En het enige wat mij nog rest te zeggen is. eet smakelijk vanavond. Of vanmiddag. Of, of morgen. Ja, nou, kan ook nog vanmiddag. Kan ook nog. En ook, als je snel figuur hebt. je zegt van. Nou, dat, vind ik, dat vind ik lekker. ga ik even op, meteen, eh, meteen, meteen. Ja. Meteen, meteen. Ja. Uh, ja, dat kan wel. <laughs> Laten we ons dan weten of het gesmaakt heeft. Ja, dat willen He? we wel eens weten, of het gesmaakt heeft. Ja. ja. Nou, ik weet het wel, want volgens mij heb ik het al een keer gehad thuis. Maar dus, uh, uh, het smaakt sowieso. <laughs> dus wat dat betreft uh, geen probleem. Goed, um, als u het nog eventjes allemaal rustig wilt nalezen... wat ik me kan voorstellen, dan kijkt u dan eventjes... op onze Facebookpagina, dames en heren. Dat is www.facebook.com slash, oftewel schuine streep... en dan Zandvoort Luncht. Dus niet CFM lunch, want dan kom je er niet. je gewoon Zandvoort luncht, dan uh, komt het helemaal goed. En daar staat het recept na de uitzending, staat dat erop. Met een F, Fink. Dan zeg je niet fink denk, maar fink. F. Met een f f. f, f. Ja. En hij kijkt van veel te dichtbij. Ja, looking too close. Nieuwe plaat, dames en heren. Fink dus en... Uh, looking Too Close. Jawel. We luisteren nog steeds naar CFM Zandvoort. Op deze daverende donderdag. We hebben CFM lunch. Samen met Dolly. Gezellig hoor. Woehoe. En... Uh, ik, heb nog een ik heb nog een paar leuke platen... tot het nieuws. En dan... Uh... Oh ja, straks na het nieuws natuurlijk... de vrijwilligersvacature van de week. Ook dat nog. Dat krijgt u ook allemaal nog van ons. Ja, het is druk vandaag. Dit zijn Simon en Garfunkel. En dat heet America. Zo mooi. Komt van het album Bookends. Let us be lovers when we'll marry our fortunes together.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 She read my magazine And the moon rose over an open field Amerikaanse Nick en Simon, zou ik maar zeggen. <laughs> Simon en Garfunkel. En uh, dit komt van hun album Bookends. De voorloper van Bridge Over Troubled Water. Prachtige LP trouwens. Nog, ook hele mooie liedjes opstaan. staan. Nummer, dat heet America. En uh, nou, ik heb er nog eentje tot het nieuws. En dat is het nieuwe singeltje van Paul McCartney... Ja, hij heeft vorig jaar een nieuw album uitgebracht. Nieuw, dat weet u. En ja, het is dan ook weer de gewoonte dat daar steeds maar weer singles afgetrokken worden. Ik vraag me af of er nog wel mensen zijn die eigenlijk nog singeltjes kopen. Ik denk het niet. Maar goed, dit is dus de nieuwe single en het heet Severs. Ze zitten er alweer op. Gaat het snel, hè? Ja, het Tjoe. is uh, niet, niet leuk zo snel, hoor. Kun nee. dat je nee. het uh, langer blijven zitten voortaan? Nee, dan wordt, uh, dan wordt Bart boos. Ja. Of oh, we gaan eerder. Zandvoort bruncht, Zandvoort ja. luncht. <laughs> oh, jij wil alle op 11 uur <laughs> beginnen? Zandvoort ja. koffietijd. Ja. Dat nou, nou, is maar zin uh, idee, Dolly. Ja. ja. Dagelijks koffieprogramma. Nou, kijk eens aan. Dan ben jij Tieneke. Nee, ik ben Dolly. Ja, oké. Okay. Ja. ja, ik snap. <laughs> oké, okay, we gaan naar het nieuws. We zijn weer van 1 uur. En na het nieuws komen wij terug met onder andere de vrijwilligersvacaturen van de week. Dus tot zo. Tot straks.